Okay. En we hebben we hebben wel vaker contact. Dus het wat klikt leuk. heel goed. Dus oh, super mooi. dat ja. je dat, nou ja, dat je hem naar de studio hebt gehad. Ja, dankjewel. De connecties zijn weer gemaakt. Ja, ja zo zie je wel ja. waar het toe kan leiden. Oh, dat hè, dit ja. Ja. ja, dat is mooi. Dat is het mooie van uh, uh, spiritueel zijn. En ik wil niet zeggen dat dat nou iets typisch is voor spiritueel zijn, maar het is wel zo dat je vanuit je hart de dingen doet en alles wat daar dan uit voortkomt, dat is gewoon zo mooi.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 Niet naar chemische staafjes uit India. Nee, echt dus dat was dan ook alweer een mooie, mooie op bijkomstigheid. Op hars gebaseerde wierook waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk wel. Ah, ja. Ik weet niet precies hoe het zit... ...maar ik weet wel dat zijn wierook is, uh, ja, een van de betere kwaliteiten is. Ja, ja. um, over de dansen gesproken. Ik heb uh, toevallig uh, 14 dagen uh, nou toevallig, vindhoorn achter de rug... ...en daar heb ik ja. uh, de Astro-Shamanic uh, Dance gedaan...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 Nou ja, groot, groot, Ze gaat alleen voor het best hoor, heeft ze gezegd. Dus <laughs> ja. maak er een goede groet van, Nicole. Hey Christel, ja. ik vind het fantastisch om te horen dat je nu, dat je, nu je focus hebt gevonden. En ja. dat je nu ook ja, je eigen vleugels gaat, gaat laten uitslaan. Ja, ik, ik, ik, het voelt ja. zo goed als je inderdaad je focus. Je focust. Ja. Ik heb duidelijk gewoon beslissingen genomen en dan moet je ja, selectief zijn.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 Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Nicole. Dag. Dag. Dag. Okay. Doei, doei. Dag. We gaan nu. Up the come on. Whoa. Whoa. Everybody look a reason to read, you see. Everybody come out.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 Ja. Maar de kern van zo'n intervisiegroep is natuurlijk dat je elkaar in elkaars doelstellingen uh, ondersteunt. En dat je ook gaat klankborden. En dat je ei ook kwijt kan. Je kan vertellen hè, dat je on track blijft, zeg maar. Je kan wel een doel stellen, maar als je daar um, niet continu uh, over praat of met, met, mee bezig of bent. Dan ja. Nou ja, dan, dan, dan uh, inderdaad. Dan, ja, dan verwatert het. Dan, uh, het is fijn om zo'n team achter je te hebben. Absoluut, Ja. ja.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 Um, het zit er alweer uh, op, Christel. Dat het is, meen je uh, ja, niet. De tijd vliegt, vooral als het uh, ja, inspirerend dat, uh, is en ik, gezellig is. Ja. We hebben nog uh, straks de agenda, maar we gaan eerst naar een, een muzieknummer.